Amsterdam neemt extra maatregelen om de veiligheid van vrouwen te vergroten. Zo kunnen ze een vechtsporttraining doen... en er komt een systeem waarbij buddies s'nachts mee fietsen naar huis. Aanleiding voor de maatregelen is de moord op Lisa uit Opkoude... die in augustus met geweld om het leven werd gebracht... na een avondje stappen in Amsterdam. In Bangladesh zijn tienduizenden mensen afgekomen... op de uitvaart van een doodgeschoten studentenleider en een verkiezingskandidaat... De man werd vorige week door gemaskerde aanvallers in zijn hoofd geschoten... terwijl hij zijn verkiezingscampagne aftrapte. Toen hij donderdag overleed, braken gewelddadige protesten uit in het land. Bij de uitvaart in de hoofdstad Dhaka bleef het vandaag rustig. In India is een passagierstrein tegen een kudde wilde olifanten gebotst. Het ongeluk heeft aan zeven dieren het leven gekost. Een jonge olifant raakte gewond...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 De radio brengt gezelligheid in huis. ZFM wenst u. Vrolijk kerstfeest. <laughs> ja, dat, deze, dat deze plaat een, een beetje sneller gaat dan het origineel. ja ik denk uh... ja ik heb even aan de knopjes uh, gezeten. <laughs> en uh, nou ja het klinkt wel aardig zo uh, ja, he, die, uh, ja. die, die die single ja, maar, van we hebben uh, een nieuwe en uh, uh, <laughs> I Wanna know what love is in een speciale remix afkomstig van een dance cd en dan uh, hebben ze lekker in elkaar uh, geknutseld ja, ja, nou, toch lekker, ja zeker nou, wij gaan ook weer uh, nog uh, drie uur lang uh, Zandvoort voor jou in elkaar knutselen. Ja. En wat gaan we in uur drie allemaal doen, hier In uur drie nog, de, nog de, steeds op aan yeah, de, yeah. de knop. Hoor. Ja, en Devin naast jou. En Fred de tegenover jou. Prus he. Even zwaaien met die arm. Prus Oké. En we gaan natuurlijk rendel bellen weer. Jazeker. Hoewel de Formule 1 nu even stil staat, maar volgens mij is er weer genoeg te bepraten. Ik zou zeggen, three is the magic number. Ja. En uh, Max uh, van Dijk is hier binnengekomen met uh, Jack Barbee. En die gaat ook een uh, nummer zingen. Nee, dus, uh, nee, hij gaat nee, niet luisteren. Nee. Ik nee. nee. geen wel luisteren. Uh, we gaan wel luisteren, recht, we, recht, luisteren. we gaan ja. luisteren. <laughs> ja. ja. Even ingrijpen, Fritz. Ja, ja. nee, nee, nee. nee, Jack is uh, momenteel eventjes uh, slecht uh, bij stem. Om je even een koudje te pakken. Dus, uh, nee, uh, een live zingen dat gaat hem niet worden. Maar we gaan wel het, uh, het nummer draaien, natuurlijk. Ja, leuk. Dat was het. Nou, oké, dank jullie wel. Het komende uur dus Zandvoort voor jou. 20 december 2025, de kersteditie. En het vliegt allemaal voorbij, hè, de tijd. En ja, ook leuk dat het kerst is natuurlijk, want we mogen ze weer draaien. Die kerstklassiekers allemaal. Eindelijk eindelijk, hè? En ik laat er geen over voor jou, Fred. Het ze allemaal gewoon. Zometeen na vijf uur gewoon Nederlandstalige muziek voor Resting. Oké, okay, blijf lekker luisteren. Softwoord voor jou, John Lennon. kerstfeest, rendel. Ja, hetzelfde aan jullie allemaal. Ja, ja, nou, alsjeblieft. Ja, wat een leuke tijd altijd, hè, met die uh, oude kersthits uh, op de radio. Ik, ik moet zeggen dat ik, uh, mijn hele huis is helemaal voor kerstmist, noemen ze dat. Ja, voor kerstmist. In, in, in, in, in, elk, in elk hoekje staat wel wat. Ik heb zo'n vrouw, zeg maar. Ja, Was het uh, bij jullie uh, ook uh, vanmorgen kerstmistig? Nou ja, ja, ja zeker de heer dicht. En ik ben ook onderweg geweest vandaag en het was overal wel een beetje dicht hoor. Maar ja, dat hoort bij de tijd van het jaar hè. Ja, ze zeggen het. We, eigenlijk hebben we nu gewoon sneeuw moeten hebben, hè. Gewoon klaar. <laughs> Precies, en ja, die, die oude kerstplaten die zingen maar... allemaal nog over sneeuw en, uh, en winterwanderland. Uh... Uh, nou, ik weet niet. Ik heb, ik heb zelfs nog niet uh, mijn onder de auto nog niet meer winterbanden gestopt. Want ik denk niet dat we ze nodig hebben. Nee, nee, maar... dat zit er, niet, ja, zit, zit, zit er niet meer in. Nou, Renno, ja, uh, goedemiddag. Uh, we bellen je weer voor de Pit Reports. Ja. Tot, uh, ondanks ja. dat het uh, ja, winterstop uh, is. En, ja, jongens, er gebeurt genoeg in de, in de autosportwereld natuurlijk. Ja, Om, uh, zeker. We, we, we, we moeten eigenlijk denken, even in eerste instantie maar even beginnen. Jongens, een mooie tentoonstelling uh, van Van Amersfoort Racing in het Louwman Museum natuurlijk. Ah. Dat is natuurlijk wel een hele goeie. Hè? Dat is nu uh, gaande. Uh, 50 jaar heeft hij in de autosport met zijn uh, team gezeten. Dat is toch wel geweldig hoor. Dat is een heel lange periode, kan ik je vertellen. Dan ben je wel de Ferrari onder de, de, de, de autosportteam, zeg maar. He? Ja, zeker. zeker. Dus, uh, maar ja. Uh, ben je er geweest of niet? Nee, nog niet. Ik ga er nog heen. Ik heb wel vrienden die al geweest zijn. En uh, ja, wat ik van de foto's heb gezien, het is wat, uh, een hele kleine. Want het is natuurlijk in de grote voorhal als je het Landman Museum binnenkomt. Maar ja, wel gewoon leuke auto's. Hè. Oude auto's van, uh, van Jos Verstappen, waar hij vroeger mee gedaan heeft. Tuurlijk, Max Verstappen. Is de dat uh, de Arrows-auto uh, trouwens, van wat, uh, Jos? Wat, of uh, de auto? Of de Benetton. Uh... Nee, nee, nee. Het gaat geen vermoeden. Ze hebben voornamelijk op het lager. Oh, oké. Okay. Dus Ah. Dus uh, de Formule 3's en de Formule 2's en dat soort dingen allemaal. Het is, uh, kijk, uh, Van Amersfoort is in principe, Racing is de kraamkamer van een heleboel jongens die uiteindelijk gewoon de Formule 1 gehaald hebben. En dan praat je over Jos, en je praat over Max, je praat over Franco Pinto. Allemaal jongens die uh, allemaal bij Van Amersfoort gereden hebben. Ook jongens uh, met een hele grote talenten. Uh, Marcel Albers was een gigantisch talent die uiteindelijk uh, verongelukte. Ja, jongens, dat, zijn, uh, dat is de kraamkamer van de autosport. En, uh, hij heeft uh, altijd oog gehad voor talenten en die uh, goed opgeleid. En ja, nu een prachtig, prachtige uh, tentoonstelling daarover. En uh, hij wordt daar ook gewoon geëerd met een heel mooi boek. Dus uh, prachtige man. Uh, uh, grootheid in de Nederlandse autosport. Zeker, naar nou een andere grootheid, en uh, die is ons uh, vervallen, of gevallen, hoe noem je dat? Ontvallen. Ja, ontvallen, precies, dankjewel. Heb ik je openstaan? <laughs> ja, oh, je zit niet bij de microfoon. Nee, uh, dat is uh, de Nescar-coureur, die uh, met zijn eigen vliegtuig, althans, hij heeft een vliegtuigfirma... Uh, crack Biffle, op uh, 55-jarige leeftijd uh, omgekomen. Ja, en die is in Nederland natuurlijk niet zo bekend, maar, uh, die NASA-piloten. Maar wel een hele grote grootheid in, uh, in uh, Amerika. En uh, ja, al en nooit leuk natuurlijk als je in je eigen privé met je familie hè, was met zijn vrouw en zijn kinderen zaten erin en er wat vrienden. Ja, uh, is er wat gebeurd, uh, da daar zullen nog wel onderzoeken naar gedaan worden. Maar ze zijn opgestegen, ze zijn gelijk teruggekeerd met het probleem en uh, helaas gecashed met de landing. Uh, in Charlotte was het volgens mij het vliegveld waar het gebeurd is. Ja, ik geloof het ja, wel. Ja. ja No nooit nooit leuk natuurlijk. En, uh, en uh, hier, is hier, hier is de man niet zo bekend, hè, maar in Amerika wordt zeggen de, de NASCAR fans een hele grootheid. En uh, dus uh, ja, dat, uh, nooit leuk. Wel vaak gebeurt het, trouwens jongens dit met uh, grote autosportcoureurs. Uh, dat uh, is niet hè, Carlos kwam bij een vliegtuigongeluk om het leven in de jaren 70. Graham uh, Hill. Bij een vliegtuig ongeluk eh, te, eh, rond het leven. Dus eh, het is niet de eerste keer dat het gebeurt met een, met een coureur. En eh, dat kan ook niet anders. Hij is natuurlijk enorm veel. Ja, zeker. Hij Voor... ja, heeft een eigen vliegtuigmaatschappij, eh, zeg maar. Dus eh, helikopters ja. en eh, privé vliegtuigen allemaal eh, onder zijn eh, firma. En hij was volgens mij onderweg naar eh, nog een andere grootheid eh, in de autosports. Om eh, ja, daar eh, eventjes eh, op visite te gaan. En dan. Eh, ja. Ja, daar vaak hè Met een eigen privé even bij je vrienden op visite. Afstanden zijn daar wat groter, zeg maar. Ja, het klinkt toch dus, wel, uh, uh, dat... <laughs> ja, wel raar. Het zou hetzelfde bij een vliegtuigje pakken vanuit Amsterdam even naar Maastricht om vrienden te zien. Uh, ja. dat, dat, uh, maar daar zijn de afstanden natuurlijk vaak wat groter. Dus het gebeurt ook. Vergis je niet dat heel veel autocoureurs uh, uh, uiteindelijk ook wel iets met vliegtuigen hebben. Hè? Dat heeft een beetje dezelfde snelheidssensatie als, uh, als natuurlijk uh, racen. En dan zijn een heleboel uh, coureurs, ook, zeker. In hadden we een eigen brevet hè, om te vliegen. Moe, uh, dat heb je... Kijk, Max Verstappen laat ze gewoon vliegen. Maar in het verleden hadden we een hoop die gewoon zelf uh, achter de knuppel gingen zitten. Dus, ja, we hebben uh, ook nog een koning in Nederland, geloof ik, die dat ook uh, af en toe nog uh, doet. Ja, en nog zeer zeker doet, want als, uh, hij moest zijn brevet natuurlijk houden, dus hij moet vliegeruur maken. Ja, dus zeker. Hij zal er regelmatig even uh, achter gaan zitten, achter de knuppel gaan zitten. We, wel mooi dat hij uh, dat doet. Uh, vindt wel ja. graag prachtig als je, als je het hebt. Laat mij zo, ik, ik heb ooit in een, een flight simulator op Schiphol gezeten. Laten we zo zeggen, de landing was niet geslaagd. Nou, nou, oh, oh, oh. <laughs> een, beetje, een beetje hard, een beetje dramatisch. Ja, was een beetje, laten we zo, we zaten onder het asfalt. Oh, oh oké, okay. nee, dat schiet, dat schiet niet op. Nee, Maar ja, inderdaad, uh, hij is ons uh, ontvallen op 55 geleden. leeftijd. Ja, is nog jong, jong ook, zeg maar. Ja, jong, en dan meteen met zijn hele gezin met zijn ja. gezin, ja, ja en vrienden en vrienden erbij, ook in, uh, iemand, ik, ik weet, met name ook iemand die bij Red Bull heel erg uh, in uh, gelieerd was en uh, veel testwerk verricht heeft voor, voor Red Bull. Dus uh, het, is, het is wel een, een, een weer een autosportgeneratie weer weg en ja, zeker met jonge kinderen nooit leuk. Nee. En, nee, nee. en wat ik wat dan minder vind is dat gelijk alle beelden van zo'n crash op het, op, op het internet uh, voor, en dat al voordat de familie het weet, zullen ja, daar nee, ophouden. Ja, dat gebeurt. Het gebeurt gewoon. Ja, ja. Gebeurt gewoon. Ja. Nou ja, wat ook gebeurt is dat volgend jaar gaan uh, rijden, rijden in een hele nieuwe auto's. Ze worden een stukje kleiner ook, hè, geloof ik, de auto's. Ja, paar centimeter hoor. Oh, paar dat, we, dat we minis gaan krijgen. Maar ja, jongens, het is drukke tijd, want wij zitten nu gewoon lekker dadelijk aan de feestmaaltijden en toestanden en de auto nieuw te vieren. Geloof mij maar dat in de fabrieken, bij de Formule 1, heel hard wordt doorgewerkt. Want eind januari zijn de eerste testen al. Niet normaal. Ja, heel snel. En, uh, en het, kijk, als het nou, met een doorontwikkeling van een auto is dan valt het wel mee, maar er staan dadelijk gewoon echt hele nieuwe auto's. En uh, ik weet niet of jullie dat was nog wel op een oude, uh, op een, uh, een oude auto, de livery hebben we gezien van Williams. Nou, dat lijkt wel een stelvliegtuig, helemaal geweldig, waar ze mee gaan testen. Die hebben ze al uh, naar voren gebracht. Uh, ja, gewoon, uh, ik, ik kan niet wachten, want het zijn totaal, uh, ook het rijden, hè, Max heeft het al aangegeven, het rijden gaat totaal anders worden. Kijk, uh, ik ben van de oude generatie, ik, bij mij is het heel simpel, uh, als een uh, race van start gaat, dan moet je vol gas, en tot het einde vol gas, tot de finishslag valt. Nou, dat is met de nieuwe generatie Formule 1 auto's niet meer mogelijk, dan moet je veel meer gaan nadenken. Uh, ...veel meer ermee bezig zijn en uh, uh, heel tactisch spelen, dus het worden een totaal andere wedstrijden. Ja, maar de echte koers uh, gaan wel meer uh, naar voren komen, heb ik uh, begrepen ook. Nou ja, de mensen, de, laat het zo zeggen, de, de coureurs die we, als ze de helm op een kopje hebben nog, nog nadenken, die gaan er voorkomen. <lacht> <lacht> er zijn er nog natuurlijk, daar gaat dat liggen uit, uh, zeg ik allemaal, maar op, op, op het moment dat dat viseertje naar beneden gaat. Nee, het zijn nu, er moet veel meer nagedacht worden. Dus, je zal dus ook een veel grotere wissel, wisselwerking gaan krijgen tussen de jongens die, zeg maar, langs de, langs de vangrail staan en uh, daar de contact met hun rijder hebben. Want ja, ze moeten gaan uh, energie gaan sparen, op het juiste moment in gaan zetten, anders komen ze op een gegeven moment op een rechte en tekort. Die aan de, de de concurrentie er voorbij. Dus ah, ik vind het aan de ene kant eh, het is het nieuwe racen, zeggen ze. Ah, ik heb zoiets, vol gas met de dingen. Als dus gaat die kapot, gaat die kapot. Maar nu is het eigenlijk, ja, hier mag je wel vol gas, daar mag je niet vol gas. Hier moet je sparen. Oh ja, dan heb je eigenlijk de rechte Heb je nog net eh, 20% energie over om niet ingehaald te worden? Ja, welke ah. snelheid eh, gaan ze nou op het eh, rechte eind met die eh, nieuwe auto's halen, Rendel? Eh, ik denk uiteindelijk, uh, ze hebben in principe hetzelfde vermogen, hè, verwachten ze, alleen komt er veel minder uit de motor, maar veel meer uit het energiepakket. Dus ik denk dat die snelheden uh, ietsje hoger liggen, omdat ze natuurlijk veel minder downforce gaan krijgen en veel minder uh, drek, wat, uh, wat je gaat noemen. Maar de pochtensnelheden gaan, dat hebben ze toch wel gezegd, dat gaat 30 tot 35% omlaag. Nou. Dus uh, daar gaan ze wel veel verliezen, alleen de, de eindsnelheden en het eind worden hoger. Of dat nou goed is, uh, denk ik niet, want dat betekent dat de remzone, waar je in principe iemand in kan halen, ook weer kleiner wordt. Ja, helemaal waar. Helemaal waar. Het, het is, uh, en wat ik ook dat, dat zeg ik ook weer, dan zeggen ze wel... Ja, maar je ze kunnen nu dichter op elkaar rijden, want ze hebben minder last van een vuil lucht. Nou, geloof mij maar. Er gaat ergens alweer een flapje komen die weer vuil lucht creëert. Dat het niet mogelijk is. Nee, dat zou bij deze auto's ook geweest zijn. Dat ze heel dicht achter elkaar kunnen rijden. Maar ja, wel ja. iets meer dan bij de, voor, de auto daarvoor, zeg maar. Maar het viel toch nog tegen. Ja, het viel toch tegen. Dus uh, uiteindelijk uh, zeiden ze ook, ja, maar ze dus kunnen nu gewoon uh, met de neus in de versnellingsbak rijden. Nou, dat ging helemaal niet. En ik verwacht ook niet dat het bij deze gelijk gaat gebeuren. Het zijn geen Formule Fortjes, hè, waar het wel komt vroeger. Maar dat zijn het niet. Dus, uh, ja, eh, eh, of dat uh, die spanningsboog daaruit gaat komen, denk ik niet. Ik denk dat het meer nu een, een tactisch spelletje gaat worden. Heel erg tactisch spelletje. En dat heeft dan uh, niks meer te maken met alleen maar bandenwissel. Het heeft voornamelijk veel te maken waarvan, ja, wie... Uh, zet de, de juiste energie op het juiste punt in de wedstrijd in. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hé, hey Rendel. Uh, je zegt van, uh, er is uh, minder verstoring. Tenminste, dat is de bedoeling. Uh, komt dat omdat die bodemplaat dan wat hoger uh, ligt? Ja, die bodemplaat is vlak. En uh, daar mogen niet meer allemaal knaaltjes in zitten. Wat oh, we nu hebben. Okay. Als, je nu, uh, als je nu wel eens kijkt... ...dat de auto's stiekem met omhoog getakeld... ...en gelijk al de fotografen erbij. Nou, die jongens, daaronder... Is het, uh, boven zie je allemaal vlakke delen. En zie je allemaal uh, ja, vlakke zijkanten. Daaronder is het een, uh, een grote tunnel. Om uiteindelijk gewoon die wagen naar beneden te zuigen. Nou dat gaat in principe nu in de Nieuwe Vindelijn allemaal verdwijnen. Uh, het worden dus gewoon feite vlakke bodemplaten. Wat ze vroeger ook in de jaren tachtig hadden. Uh, uh, voordat eigenlijk het windcar effect ging komen. Uh, en dat gaat er wel voor zorgen dat je op de rechte rechterende veel harder gaat. Maar uiteindelijk in de bochten natuurlijk totaal geen downforce meer hebt. Uh, en, uh, en dat moet dat uiteindelijk weer uit de voorvleugel. Een achtervleugel gaan komen. En is en, dat dan uh, is die bodemplaat dan wel op dezelfde hoogte als die oude bodemplaat? Ja, in principe de rijhoogte. Ja, in principe die rijhoogte kunnen ze zelf instellen, hè. alleen. Uh, die plank die blijft behouden en ja we hebben het gezien dit jaar, als je maar 0,01 mm kwijt bent, dan ja. word je gedisqualificeerd Dus die rijhoogte zullen ze uiteindelijk maximaal gaan proberen te bereiken. Uh, want het is ook zo, met de vlakke bodemplaat, hoe dichter je bij de grond zit, uh, hoe, hoe sneller de lucht onder vandaan gaat. En, nou, het is net als een vliegtuigveugel, dan wordt de auto naar beneden getrokken. Bij een vliegtuigvleugel is het andersom, dan wordt hij hoger zo, zeg maar, uh, als je naar beneden gaat dan hebben we rommel. Uh, maar die, ze willen toch proberen op een of andere manier een heel klein beetje downforce te gaan creëren. Nou, dat moet meer gaan gebeuren door de vleugels, de achtervleugel en de voorvleugel die nou ook helemaal verstelbaar zijn. Nou, hoe dat eruit gaat zien in de praktijk heb ik nog helemaal geen idee. Maar uh, dat gaan we zo zien. Als er een reclame op zo'n vleugel staat... en je staat hem op een gegeven moment niet meer lezen... weet je dat hij helemaal vlak staat. Ja, nou, <laughs> nou ja inderdaad. <laughs> uh, Rindel, we hebben ook uh, van de FIA... Hebben we de even de 1 lijst binnengekregen van de 2026. 22 ja. auto's uh, op uh, de en, uh, ja. ja, Alle nummers zijn ook uh, bekendgemaakt. De, rij, de rijders in de, de auto's. Uh, nog opvallende dingen gezien... waar we het nog niet over gehad hebben? Volgens mij niet, hè? Nee, in principe niet. Ja, ik ben heel erg benieuwd kennelijk, voor Hoe uh, Wat gaat er daar gebeuren met zo'n nieuw team? En uh, we weten dat er enorm veel geld in, in zit en uh, achter zit daar natuurlijk. Um, uh, ja, met dan toch wel een pires en uiteindelijk een bottas. Ja, jongens, we hebben toch wel een tijdje langs de kant gestaan, hè? Um, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik weet nog helemaal niet wat ik daarvan moet gaan verwachten. Maar, uh, ik verwacht uh, volgend jaar best wel veel van Williams. Ik vind, ik vind dat die dit jaar mega, mega goed eindspot van het jaar hebben gehad. Nou, dan hoop ik dat ze dat uh, door kunnen zetten. Uh, Red Bull is natuurlijk helemaal afwachten wat die motor gaat doen. Die hebben een heel nieuwe motor. Ja, ja ook dat nog. Ja. Dat hebben die ook andere teams nog. weer uh, niet. Niet. Het, het is aan de ene kant wel, maar die motor jongens, die is niet zo heel belangrijk meer. Het is eigenlijk de rotzooi die er omheen hangt. He, al die MGH-QA's, hoe je het allemaal noemt, uh, al die, uh, ja, die, die apparatuur die moet zorgen dat de energie opgewekt wordt, dat is nog steeds het belangrijkste. Daar is Mercedes altijd heel erg goed in geweest. Klopt. Dus, dus uh, het is een beetje af, dat motortje, dat doet niet zoveel meer. Maar die is nog maar goed geloof ik, voor 40% of 35% van het vermogen. Uh, en uh, dat zeggen ze ook wel. Zo'n motortje moet eigenlijk in principe een heel seizoen door mee kunnen gaan. Uh, ja, de resten omheen, die moeten het vermogen gaan brengen. Ja, dus, nou, ja. inderdaad, 22 rijders aan de start uh, volgend jaar, uh, Rendel. Ja, eind januari dan begint het uh, fest alweer met uh, testen. Ja. En dan gaan we in februari gaan we nog uh, wat testen. En dan in maart zijn we alweer aan het racen. Ja, niet normaal, hè? Gaat oh, uit? niet normaal. <laughs> echt niet normaal. En uh, ja, dan uh, van Max uh, Verstappen. Dan uh, hebben we een uh, drie op zijn auto staan. Maar dat nummer was toch de drie, uh, drie van uh, Ricciardo. Ja, daar heeft hij toestemming voor gevraagd uh, aan Daniel... En dat moest hij ook, want in feite is een nummer altijd vergeven aan de coureur, zolang je helemaal niet meer uh, terugkomt. Nou, Daniel heeft altijd gezegd dat hij wel weer terug wilde komen in, in de autosport. Uh, nou, dat, dat is nu dus van de baan, want Max heeft zijn startnummer afgepakt. Maar Daniel, jongens, heeft hij inmiddels wel graag gegeven. Ik ga absoluut weer racen, maar dat gaat hij heel ergens anders doen. Dus uh, dat is ook leuk, hij gaat de zandbak in. Hm. Dus ah, we, ja, dat weet ik wel. Dakar? Ja. Dakar en de Baia wil hij gaan rijden en dat soort dingen. Dus uh, totaal iets nieuws. Maar uh, hij wil heel graag uh, daar gaan rijden. En uh, jongens, dat is totaal iets anders. Ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien van Carl Sainz samen met zijn vader? Uh, nee. Nou, nee? Carlos uh, is meegenomen door zijn vader in, uh, in uh, zo'n zo uh, heel grote Parijs-Dakker-auto... en die kwam eruit en die zei... dit nooit meer. <laughs> <laughs> <laughs> Genagen als Formule 1-gewerkel. Ja. Uh, hij was dood, dood, dood bang. Toen is hij zelf achter het stuur gegaan en uh, ja, pa, papa, papa Sainz die zat ernaast en die zei alleen maar gas, gas, gas, gas. Oh, gaaf, uh, ja. Noemt. Dus dat is een hele andere, hele andere wijze van reizen. Maar ja, oude Sains, uh, die kan ook wel uh, racen. Dus, ja, uh, maar ja, die, uh, de, ik ben daarachter gekomen toen ik de filmpjes zag dat Carlos heeft geen hersens, die rijdt van de leen, die oude heeft helemaal geen hersens meer. Doet nummer 1 nog mee bij Norris? of uh, houdt u zijn oude nummer? Nee, Noris uitkomt is dat de de T-shirtjes zijn al gedrukt, jongens. Dus de mutsje daar loopt al bij hem. Ja, maar de, de, de winkel van uh, Max is uh, opgegeven natuurlijk daarin. Uh... Ja, dat gaat nu naar for, for, for, Fortune of zoiets. Hey, ik heb iets vernomen. Ja, ja Fnatic uh, of was, zo Fnatic, fanatic, fanatic, ja. Dat is een ja. Heel groot, uh, die doen ook heel veel merchandise van voetbal en toestanden, dat soort dingen. Gigantisch groot zijn te wezen. En die gaat nu de hele merchandise-lijn uh, van, uh, van uh, Max doen. Dat betekent in feite dat... Ja, een beetje het walhallaar, weet je. Het was dan toch wel een beetje uh, de, de grot waar iedereen heen wilde in Zwolmen. Die gaat dicht uh, per 1 maart of zo, geloof ik. Ja, ja. en dan gaan ze lekker uh, nummer 3 uh, weer verkopen. Maar ik hoorde al op uh, internet dat mensen zeggen van uh, ik plak de eerste drie wel gewoon af, hoor. Daar heb ik ook een uh, ja, uh, drie ja, zijn ja, ja, ja, ja, Van de ja, maar, 33 uh, hebben we uh, het dan over voor de luisteraars. mij bijna maar. Uiteindelijk, al die fans kopen toch dat nummer 3 petje Ja, <laughs> dat, dat denk ik ook, was want, Reynolds, 3 de... is het uh, magische nummer. Is, uh, is het een magische nummer? Het is een nou magisch ja, voor nummer. Voor Max wel, want hij heeft vroeger heel veel met drie gereden. Klopt, klopt. Dus, maar De La Soul dus, uh, heeft er ook een plaat over gemaakt. Wij hebben je oh. hele fijne feestdagen. Dat gaat helemaal goed al. En dan gaan we naar 3 uh, is the magic number van, uh, de magic nummer van De Soul uh, luisteren. Reynolds, ja, nou ja, ja, fijne fijn. kerst uh, in, ja, in ieder geval. Ja, met, uh, met volgende week spreek ik je nog wel even, denk ik, toch? Is, dat is vast wel weer meer nieuws over wat er allemaal aan de hand is. Dat bedoel ik, zeker weten. Okay. Da dankjewel hè. Dankjewel. It is, it's the magic number. in hip-hop community was What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music and the measure. Measure in the music, bracing three parts. Casually see, but don't do like a soul. Cause seeing and doing our actions are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punkie. Parents let go cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and fretted stairs. And don't get offended while May Stosi do your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store and Daisy productions. It stands for the inner sound y'all and y'all can bet that the action, not a trick but show a function everybody wants to be a dj everybody wants to be in the C but being speakers are the best and you don't have to guess still i'm so posse consists of three and that's the magic number three this here piece of the pie is not dessert but the course that we dine and three out of every darn time the effect is mm, where the daisy grows in your mind Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing Where that negative number fills up the casualty Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner Maybe you can call it your adjective But odd as it may be, without my one and two where would there be My three mace pasta me and that's the magic number What does it all mean? Focus is formed by flaws of the soul. Souls who fought style, gain praises by pounds. Common on speakers who honor the flow. Scroll. scroll written daily creates a new sound. Listeners, listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialogue. Like time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't Don't do the hustle Shake, rattle, roll to my magic number oh, yeah. Now you may try to subtract it But it just won't go away Three times one What is it? One, two, three That's magic number No magic number, de magic number we hebben we het over nummer 3 waar Max volgend jaar mee gaat rijden in de Formule 1. Jack, we moeten weer allemaal nieuwe artikelen gaan kopen van uh, Max. Of heb jij uh, van andere courius uh, dingen in huis? Of helemaal niet? Nou, ik ben geen verzamelaar. Geen verzamelaar? Geen pitjes? Uh... Ik ben uh, zo goed als overal geweest op elk circuit. Wil je heel even iets dichter bij de microfoon uh... ja. grijpen? Ho, hoor, bijna... hoor u even beter? Ik ben bijna op elk circuit geweest in Europa. Ja? Maar weet je wat het is? Als je thuis zit, dan zie je ook echt alles. Dat is ook zo, ja. maar toch, geweld, de, toch de beleving gewoon. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, nou ja, op Zandvoort ben ik heel vaak geweest. En uh, in Spa vond ik ook zo'n uh, mooie, uh, mooie baan. Geweldig daar. Geweldig daar. daar. Ja. En vroeger de Neurbergring. Ja. Spectaculair met die ovale baan. Ook dat was uh, groot. Komt terug, hè, trouwens. Ja, dat is wel mooi. En Portugal? Portugal, ja, In plaats van uh, Zandvoort krijgen we nu Portugal oh, op, ja, op hey. de kalender. Dat is geen ja. estereel, hè? Uh, Jammer, Jammer Ja, weet ik niet wel. Nog weer nieuw. Oké, oké. Okay, okay. Dus, nou, wij zijn uh, Formule 1 fan, mochten de luisteraars uh, uh, er nog niet door hebben. Ja. Yeah. Uh, maar uh, ja, je zit hier ook omdat je zingt natuurlijk, uh, Jack. En uh, niet zomaar. Wij zijn wel fan uh, van jou uh, hier uh, bij ZFM, Dus uh, van harte welkom. Dank je wel. Ja. Altijd graag uh, om te komen. Je, leuk dat je er weer uh, bij bent. En uh, Richard, jij, uh, jij gaat even het gesprek uh, overnemen, begrijp ik. Ja, Rob. Uh, nou, uh, ik zou even kort uh, introduceren. Je uh, bent een Nederlandse zanger... Uh, die in 1991 bekendheid verwierf met je single Adios Bueno Signorita. Geschreven yes. en geproduceerd door Jeroen Engelbert. Klopt. Een hele bekende naam, maar dat is geen familie van, hè, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee. Na een periode van relatieve stilte keerde je terug naar de muziek... en werkte opnieuw samen met Engelbert. Deze hernieuwde samenwerking resulteerde in de single Veel te Mooi. Je stijl wordt omschreven als swingend, internationaal en in breed repertoire... met een warme stem en droge Amsterdamse humor. Nou, dat hebben we hebben voor vorige keer al eens gevraagd. Dat klopt wel, hè, zei Max. Ja, nou, kijk zoiets. even zo'n manager aan. Nou, niet Max Verstappen, okay. maar... Ja, Max. Ja, oh, nee. Heel de droog. De En welke is het? Oh, ja, nee, moet hij, echt, hij staat daar er... vol open. Nou, laat maar zo. Bedoel je dit harder hier? Ja, harder hier. Ja. Ja, oh, dat? Oké, oké. Ja? Kijk. Peter? Top. Kijk, we komen er wel hoor. Kijk, Naar kijk, je kijk. gehuurde technicus. Mij, mijn dank is groot. Um, ja. Heel goed, ja, Devin, We hebben je nog niet zoveel gehoord, maar je bent er ook. Zoals Jack een vraag hebt, dan spring je maar in. Dan ding ik Pellegrino. Ja, Oké, Oké, oké. Ik luister. Nou, de vraag is, uh, klopt dat, uh, Jack? Dus uh, je stijl wordt omschreven als swingend, internationaal, een breed repertoire met een warme, droge Amsterdams humor. Ben je het daar mee eens? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe, hoe zou je jouw stijl omschrijven? Uh, ja, toch wel swingend. M meer naar de blues, zo kan toe, maar ja, het Hollands repertoire, dat, dat is, ze schreven het van de daken. Dus da, vandaar dat we die overstap hebben gemaakt van het Engelstalige naar het Nederlandstalige. Mm -hmm. En dat slaat dan gaan ook. Aan ook. En, okay. en dat vind ik wel heel prettig. En sinds wanneer is dat uh, die overstap? Nou, dat is een jaar of drie, vier. Veel te mooi, een jaar of drie, vier. En die sloeg ook al. aan. En de afgelopen single was natuurlijk helemaal een, uh, een knaller. Ja, leuk. O, gewoon muziek heet die. Oh, gewoon muziek. En, en, ik, en ik, ja. En ik kon me daar helemaal in vinden. Dat was echt helemaal mijn ding. Mm -hmm. En uh, in eerste instantie werd het afgekeurd door de familie van Jan Leneveld. En uiteindelijk, oh. omdat het een kort dag was na het overlijden van Jan. En uh, uiteindelijk begin van afgelopen jaar, toen kwam meneer Jeroen Engelbert uh, met het feit van uh, we mogen hem doen. Hey, voor de leek, wat is de link met uh, deze meneer? Jammer. Nou, die was al 30 jaar, mijn vaste producer. Oh, Oké. Okay. Jeroen. Jeroen. Jeroen. Jeroen en ja, en Jan Lelyveld die ken je ook? Ken die ook? Nee, persoonlijk niet. Oh, okay. Nee, nee, nee. Maar ik heb toen dat nummer gehoord van Jan, mm -hmm. Jan, Ja, live. En ik was meteen verliefd. Dat was echt, ja. uh, ik zeg tegen Max, mijn manager, niet Max Verstappen hoor, maar Max Dijk. Dat moeten mm -hmm. we gaan doen dit. Mm -hmm. En yeah. uh, zo, zo wil gevierden. Ja, natuurlijk een eerbetoon hè, Jan Lelyveld. Ja, dat zit altijd in je achterhoofd. Ja, ja, ja. Nou, ik vond het ook wel... Wat, kijk, ik kom uh, oorspronkelijk uit Rijshouten, dat ligt naast de Aalsmeer. Smeer. Dus ik ken Jan in je veld wel, uh, wel goed, niet heel goed persoonlijk, hoor. Maar hij heeft best wel vaker opgetreden dan waar, waar ik was. En uh, uh, hij deed het in het begin natuurlijk een beetje bij, zeg maar. Maar hij had een hele mooie stem. En ik vind het ook echt wat hij voor Aalsmeer Smeer heeft gedaan en, en de liedjes die hij heeft uitgebracht. Ook dat liedje natuurlijk over Aalsmeer. Smeer. Uh, hij heeft hij echt wel mooi gedaan. Dus ja... Ja, zijn stem doet wel wat hoor. Grote bloemenman. Dus, wat zeg je? Een grote bloemenman. Ja, een groot, hele grote bloemenman, ja inderdaad. Ja. Maar echt, ja, zo, ja, veel te jong natuurlijk ook overleden. Ja, Vreselijk, ja. Ja, veel te jong. Veels maar te het, jong. het feit dat ik hem toen inzong bij Jeroen en uh, met dat in achterhoofd, ja, dan, dan, dan, dan komt een soort van sfeer, ja dat moet je meemaken als zanger zijn. Natuurlijk. Dat Jeroen zei van, wow. nou ik heb wel stiekem de foto's gezien van Max en Jeroen... die hier bij elkaar zaten in een ander kamertje. En die was helemaal hout op de Kijk goed. Ja, en hoe gaat het dan uh, later nog aan de, aan de hele familie van uh, Jan laten horen... het nummer voordat hij uitgebracht werd? Uh, bijvoorbeeld. Ik, ik niet, nee. Dat niet? Nee, nee. We hebben een puur toestemming gekregen. En voor de rest uh, is de familie gewoon zo... Het is toch zo gebleven? Ja. Zijn niet een keer komen kijken of zo dat je dat nee. nummer lijkt? Nee, nee, nee, dat ook weer niet. Voor mij zit het verdriet nog heel erg diep ergens. Uh -huh. Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Dat natuurlijk, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wanneer is hij overleden? 2017. Oh, ja, dat is een tijdje geleden toch? 2017. Ja, ja, maar, ja maar, maar dat is nooit nooit zoiets. Heel snel ja. gegaan en, en heel jong natuurlijk. En Jeroen ja. en ik kwamen op de ploppen in 2019 of 2020. Dus dat was een beetje te kort. Een ja. te kort dag. Dus, uh. hmm. Maar het is een van de mooiste stukken die ik ooit heb durven zingen. Want het is echt een powerstuk van hier tot Tokio. Ik ben heel erg benieuwd nu eigenlijk. Ik ja, kan daar niet op. wachten. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat ik het origineel wel eens heb gehoord. Maar ja, ik, ik denk, denk het wel. Jouw versie wil ik, ben ik heel erg benieuwd. Ja, denk Zullen we er we anders even naar luisteren? Graag. graag. Gaan we ja. die doen? Oké. Okay. Gewoon, uh, gewoon muziek. Gewoon uh, muziek. We gaan ja, gewoon muziek doen, hè? Ja, gewoon. Ja, gewoon muziek. Nou, ja, daar komt ie aan, hè. Hier is uh, Jack. Tipperfant.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 Wat er in me had gebeurd, even weg van alle drukte, waardoor het leven wordt gekleurd, om eventjes te rusten bij de bron. Maar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 Naar een vijver van ideeën die je tot dan toe zijn ontvallen Je laat alles even los en je bent vrij Draaien bij ZFM, gewoon muziek, maar geen gewone muziek. Nee, dat uh, mooie nummer van uh, Jack die uh, nou uh, op bezoek is uh, bij ons. En uh, Jack, als ik dat uh, nummer zou horen, hè, is het uh, ook een nummer wat je bijvoorbeeld uh, met een heel concert uh, bij wijze van spreken kan uh, doen? Nou graag. Ik ja, op een grote. Ik uh, zie je al helemaal staan uh, ergens in een uh, grote, grote zaal. Met een mannetje of uh, manvrouw vrouw, uh, 30, uh, 18 of zo. Uh. Ja hoor, kom maar op. Ja met toch? De ja. Ik, uh... Hebben we het over de al? <kwijnt> ja, bijvoorbeeld, Sneeko dan. Noem nou, maar Maar mag ook gewoon een club toe zijn hoor? Ja, oké. Dat is een concert bij ik. Ja, nou ja, ja, het is wel een nummer voor uh, dat uh, onsociaal ja, toegang. Hij, hij is erg bombastisch. Ja, ja. ja. heel mooi. Heel mooi. Echt een mooi verhaal ook daarachter. Het mooie tekst. Hele mooie Helemaal. muziek, mooie pianist. Het is voor, het en, is voor ieder wat wil. Ja, hoe je echt, zelf het ja. nummer oppakt, hoe je in het leven staat. Een veel vrienden die hebben een traantje gelaten. Omdat ze daar een uh, herinnering bij hebben, bij iemand. Mm -hmm. Maar het, grote gedeelte, het grootste gedeelte zegt toch van, oh, jezus, wauw. En ik voel, Volgens een ik, ik, oude bok heb je nog wel een sprot. Ik herkende ja. jou bijna niet uh, qua stem. Huh? Ik, ik, ik klink misschien raar, maar is er, is er iets... Klinkt je anders dan normaal? Nee, of? Hij, is niet nee? hij is niet gemanipuleerd. Nee, dat, dat, dat, nee Maar Keel zit nu momenteel een beetje dicht. Dat is uh -huh. ook voor het eerst in, ik weet niet hoe lang. Dus hmm. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb geen pijn met Keel, maar het zit dicht. Hmm. Oh, ik hoor wel heel erg, vind ik, de stem weer niet terug hoor. Ja, hoor, ja nee. Jawel. Je ja. ja, zeker. Ja, ja, ja ik ja. ook, maar uh, ik denk, hou op mijn mond. Oh nee, nee wat ik bedoel, dat ik denk, ik bedoel wat ja ja. En, uh, nee, voor... maar het kan ja, maar... Het inderdaad dat je de koudheid of iets hoort. er is niet gespind, er is niet oh, gemanipuleerd. Ik dacht dat je wat harder klonk, wat zwaarder, die andere nummers. Maar hm. kan, kan nou, misschien dat, uh, dat, dat kan. Uh, dat is het nummer ook. Bij ja, een precies. Je moet dit nummer niet laten vertekenen, je moet het ja. gewoon wel doen. Mm -hmm. En ook ja. niet een toontje lager zetten, want dan gaat het hele nummer. Uh... Nee, precies. Nee, hey, prachtig hoor. En, en nee. uh, hoe is die ontvangen? Even bij, in, de, in de commercie, hoe zeg je dat? In de. de Screens. Ja. ja, goed. Ja? Ja, ook ja. ja. met alle tevredenheid. Mm -hmm. Ja. En we gaan, hij loopt nog steeds door. Dus, uh, en we hebben misschien een klein plannetje in het nieuwe jaar. Maar dan kom ik de volgende keer wel even. Maar daar wil je niks over kwijt natuurlijk. Nou, dat staat nog echt uh, mm. in de kinderschoenen. Ja. Er zitten nog een haak in ogen en ogen. Uh, maar we zijn wel, Max en ik zijn wel gaan om daar wel een uh, stapje vooruit te zetten. Mm -hmm. nou, er hoort ook een mooie video bij. Die heeft uh, Max net uh, laten zien in de duinen. En, uh, of nee, het was geen duinen. Het was gewoon uh, nee, ja, nee, een bak zand. Oh. Heb, In de zandbak. Het was 28 graden en ik heb drie dagen pijn met kuiten gehad. Oh, je je en, uh, en onze uh, filmer, fotograaf Niels van der Horst, die was steeds met die drone bezig. Ja, even terug. En nog even terug. Oh, oh, ja, ja. terug. En opnieuw, uh, en was, ja. was zo'n pak zand. Oh, jee. Wat <laughs> Met mijn <slalom. laughs> nee. met, met 1,93 meter. 93. Maar goed, we hebben heel veel plezier gehad. Oh, ja, we zitten Leuk. op de velen, of niet? Ja. Hoe kunnen, ja, ja, ja, ja. Hoe nou, kunnen we je boeken, Max? Ja, ik ken het. Via, ja, sorry. Uh, Via Jack. Max van Dijk Ja, management. Max van Dijk Duurlijk. Management. Jij uh, no, noem eens een uh, website. www.maxvandijkmanagement.nl www.maxvandijkmanagement.nl 06 546 678 48 Zo, kijk eens even. 06 546 678 48 Boeken. Jack Barbet. En ik zie nou de eerste bellen komt al binnen. <laughs> ja. <van> <laughs> Heel goed. Dank je wel voor jullie ja. komst uh, trouwens. Zou ik nog uh, dat nummer waar het uh, allemaal mee uh, begonnen voor je uh, draaien? Adios, Buena, señorita. Ja, doe maar, lekker. Is lekker? Ja hoor. Gaan we ja. er gewoon in gooien. Ik, ik doe hem nog steeds. 1991, Jack Barbé. Dank jullie wel. Nee, bedankt, uh, Jack. Ik had gedaan en ik hoop dat de volgende keer <laughs> Ja, oké. Okay. Hoi en mag bedankt. Dank jullie wel. En bedankt. Ja, heel ja, jij ook. Ja, ook? Ja, heel twiest, fies, dankjewel. Dank je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 we keep on money,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 Adios, buena senorita. Ik vind je lief, maar ik moet gaan. Kom met me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 It's Christmas Once a month ah, ja. Mooi hè, de single van uh, Michael Bublé blijft toch een uh, klassieker deze? Ja. Jazeker, nou uh, Fred, ja. zo dadelijk uh, sta jij uh, achter de knoppen hier. Ja. En uh, nog nou, twee de, stand ik voor ik jou. Op. Dan, dan grijp maal. jij de macht wow. Wat en gaat dan, er gebeuren? Uh, ja, wat ja. gaat er gebeuren? Wat gaan we allemaal doen zo dadelijk na vijf uur? Nou, we gaan uh, sowieso... Moet heel uh, veel kijken naar uh, uh, Jack. Want dit uur gaat... eventjes uh, voor. Oh. Eens, uh, uh, uh, ja, Doei <laughs> doen we even. Doe Jack. <laughs> uh, dan gaan we eventjes bellen met uh, Nes Hendrick. Voorheen uh, Mr. Martin. En waarom uh, heeft je snel veranderd? Ga je dat vragen aan hem? Of, uh, ja, dat Of we weet vragen. je het antwoord al? Zo, zo hebben we een primeur natuurlijk, want uh, dit nummer is nog uh, absoluut nergens te horen geweest oh. of uh, uitgebracht. Dus die wordt nog uitgebracht. En wij mogen hem al helemaal, mogen helemaal draaien. Helemaal draaien helemaal. Oh, wauw. Dus uh, ja, dat, uh, dat is uh, echt een uh, Iets met een de primier. ster, hè, geloof ja. ik, uh, vet. Sorry? Iets met de ster. Uh, een nieuwe nummer. Nou ja, Wacht, uh, Therapy. Uh, therapy. Oh, okay. Therapy, dat is met ster. Ja, ja, dus uh, therapie is... kijk, sta je goed? Oh, jij ja, bedoelt van Frankie en uh, bedoel jij? Ja, de sterren, ik kan staan sterren staan goed. Nee, nee, nee, de sterren staan goed. Ja. Twijfel. <laughs> Ja, ja ik zie een ster. Uh. Ik zie een ster, ja. Maud en McNeil. Was ja, toch? wat een ik nummer, 1976. Zometeen mag jij na vijf oh, sorry, uur... Ja, dat is het ook. Mondhoud. Ja, ja, ja dat, uh, dat is ook, ja. Ja, ja. Wat een chaos weer. Nou, hè. Nou, uh, Fred, uh, ik ben blij dat jij uh, zo dadelijk het overneemt. Ja. Kan je een beetje de regie grijpen? Ja, en uh, nou ja, we krijgen natuurlijk... Uh, uh, Frankie, als het goed is, uh, wel om uh, kwart voor zes... Als het, als het allemaal mee zit. Laten we het hopen, want ja, hij was hopen, eerder ja, ja. ingepland. Hij was ingepland. Hij maakt wel leuke maar, muziek uh, trouwens. Een beetje rapperachtige ja, muziek, zeg ja, maar. Ja, Rapper, maar hij heeft ook gewoon feestdampers. Oké, oh, oké. Okay, okay. dus, dus dat heeft hij ook nog. Maar uh, ja, over het algemeen is hij opgegroeid eigenlijk... met lange Frans natuurlijk. Ja, dat dus, hoor je wel uh, heel uh, duidelijk uh, hoor. Uh, <laughs> Daar maar, heeft hij wel wat uh, van meegekregen. we uh, waren waar, beide straatschoffies natuurlijk, dus ja. En zo is dat uh, opgegroeid. Dus uh, vandaar uh, dat ik het uh, allemaal uh, ja, toch meegekregen heb. Hé, hey, um, ja, en dan uh, gaan we nog wat, wat uh, dingetjes uh, doornemen, denk ik. Uh, wat er uh, zoal in uh, Zandvoort gebeurt. Uh, en hey, we met, gaan uh, naar uh, Defcon uh, Live. Uh, ja, ja Defcon ja, uh, Live. Ja, daar ontkomt hij niet meer dan. Nee, de, inderdaad. Huh. Jan Smit. Ik ga het er ook nog even uitpersen. Jan, Jan Smit. Na, Jan, Smit. <laughs> Jan Smit. Ja, Jantje Smit. Jantje, jij zegt, jij zegt het ook, ja. ja Jan, Jantje blijf die mag een beetje Jantje nee, nee, Ik zeg nee, nou gewoon even Jantje. Jantje. lacht, Jantje huilt. <laughs> kan ik ook. Nee, maar goed. En uh, ja, nee. nog uh, wat lekkere kerstmuziek. nou zeker. En één van jouw favorieten, die heb ik nou klaarstaan. Of wat als... Dat is volgens mij jouw favoriete plaat, hè? Muts. Uh, ja, dat is Muts, een, uh, Muts, van, uh, kerstmuts. Mijn, uh, Ja, is <coughs> ja, Toch wel mijn favoriete plaat, ja. Ah, daar komt hij aan. een andere in. Tot aan het uh, nieuws. Hier is uh, Muts en Lonely this Christmas. Ja. Tot zo. That's not a home. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears. Come It will be lonely. You that you really, you really need love, and it means so very, very much. It'll be lonely, so it'll be lonely Christmas. this Christmas without you, without you at all. at all. It'll be lonely, it'll be so very lonely. Christmas.